Middernacht, het is maandag 4 maart. Renate Evers met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de Algerijnse terroristenleider Mokhtar Belmokhtar in Mali is gedood, zoals het leger van Tjaad gisteren heeft gemeld. Frankrijk leidt het offensief in Mali en zou normaal gesproken moeten weten of de al qaeda leider dood is, maar Parijs kan zijn dood niet bevestigen. Belmokhtar wordt gezien als het brein achter de gijzeling van honderden buitenlandse werknemers van een Algerijns gascomplex in januari. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven.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 De Spaanse koning Juan Carlos is succesvol geopereerd aan een rughernia. Het was de vierde keer binnen tien maanden dat hij onder het mes ging. De koning is vorig jaar een paar keer geopereerd aan zijn heupen. De 75-jarige Juan Carlos had al langer last van de hernia, maar de afgelopen maanden werd het erger. De Spaanse koning moet nog een, paar, nog, nog een week in het ziekenhuis blijven en daarna een paar maanden revalideren.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jan, de radio-show van Polen. Mijn naam is Jean Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Bel bij gluiterpip op, op Jan.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En Je kan niet bellen voor ja. Echte Jan. radio radiospel met gratis telefoonnummer is 0801121. En dat is gratis. En een van de weinige dingen in Nederland, geloof ik, die nog gratis is. Maar wat maakt het uit? En natuurlijk voor wat er En de stelling van vanavond is: trek de stekker uit de Rutte 2. Wat? Trek de stekker uit de Rutte 2. Waarom ah, ook niet Echte Jan, dat ben je, of dat ben je niet. Dat is bepaalt dus trek dat je de fractievoorzitter met z'n allen uit de partij... omdat ze, en daar hadden ze natuurlijk wel een beetje gelijk in... er helemaal niks van bakte Maar ga je haar dan dit weekend alsnog met een belachelijk hysterisch applaus... bedanken voor bewezen onverdiensten zoals GroenLinks, Jan... dan ben je dus een ontzettende Johan. Dat weet ik wel zeker, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Oh, wat fijn dat deze gelijk doorkomt, Alexander Pechtel. Ik wacht echt de komende dagen af. Wat gaat het kabinet doen? Maar dit lijstje vind ik visieloos. De hoofdman van D66 die doet er alles aan om zijn geliefde EU heel te houden. En daarom heeft hij de hele partij zo goed als overbodig gemaakt. Want wilde Hans van Milo nog bestuurlijke vernieuwing door een referenda uit te schrijven? Alexander is doodbenauwd voor de mening van het volk. En wenst hier dus geen referendum over te houden. Oh nee. Houden. De kroonjuweltjes blijven in de kast als de vrolijke veilingmeester. Dat wil iets met geloofwaardigheid en zo. Jan, wat dacht je daarvan? Ja, ik ben geen fan, wat wil je dat ik zeg? Ja, maar als je toch je hele Ja, ja gekozen ooit... burgemeesters ja, je en, je... en, en referenda. Dat en... Je hele tent is dus opgericht voor bestuurlijke vernieuwingen en voor het referendum. Meer democratie. En dan wil je dat alleen maar dat instrument gebruiken als jij er zin in hebt. Zie je voor je. Dat is echt gewoon. Dat, dat, ik dat, hoor dat, nog steeds niks raars, hoor. Dat ze bij de Partij van de Dieren zeggen van uh, ja, nou uh, hartstikke leuk, geen vlees, maar een ct mag wel. Oh. Nou ja. Of zoiets. Dus wat Johan meteen maar. De. Johan van de WEEK! Nou, hoewel, daar hebben we <laughs> Barry Matleer nog. Hij is niet zo bedoeld. Nee. Hij is bedoeld als een ludieke motor om ons ongenoegen te uiten. Een ludieke motie. Deze week, dames en heren, was het echt de nacht van Barry Matlener. Wie? Barry Matlener. U hebt waarschijnlijk niks van gemerkt, want het gebeurde midden de nacht in de Tweede Kamer. Als grapje zei onze bar namelijk dat premier Rut het toortje moest verlaten. En voor hij het wist, werd het gezien als een serieuze motie van Wantrouwen richting de premier. Barry zocht zich een hoedje, maar oom Gret kon er wel een beetje op lachen. En dat daar gaat op bij de VVV, man. Ja, Barry schrok zich helemaal de, de pleurens is leuk, hè. Want die, die, die dacht geëindigd te zijn, maar het werd iets te serieus opgenomen. Ik heb de volgende dag heb ik gesproken. Hij was nog helemaal groen en geel. Ja, dat had ik niet op zijn lazer gekregen van uh, Vergeet. Nee, want ze zijn in actie en verzet. Oh. Dus dan mag alles. Oké. Okay. Ze gingen ook, het was een grappig. En ze zijn in actie en verzet. En toen wilden ze dus een, een heel verhaal wilden ze op de deur spijkeren. Zoals nou, leuk, ja, ja, ja. En weet je wat ze toen zeiden, Laten we dat maar niet doen, want dan beschadigen we de deur en krijgen we gedoe mee. Nou, dat is lekker verzet. Zo. Dat is zoiets van, ah oh ja, laten we die hoofdman van de, van, van de tegenpartij maar niet liquideren, want dan geeft vlek op de stoep. Verzet is verzet, Jan! Zo is het, Jan. Ik weet het nog goed van vroeger. Maar, uh, Johan dus, onze Barry. Eh, uh, lijkt mij toch nou, wel, ja. Jawel, zeker Oh, wel. over Johan gesproken. Uh, Michael Bogert. Ik heb hem nooit over gebruikt. Nee, nooit. Nee hoor. Er zijn veel mannen die kunnen liegen en er zijn weinig mannen die maar blijven liegen... terwijl Stevie Wonder zelfs ziet dat je uit je nek kletst. Boga die ontkent doping gebruikt, zelfs nu zijn EPO-dealer vertelt dat Michael gek op het infuus was... En hij blijft maar zeggen dat ik de Tour de France op een boterhammetje kaas heb gereden. Jongen, vertel nou gewoon dat je ook de mormelaar hè, Gewoon, we vergeten heel snel. En, zeg, nou, dat is ook wat, hè, dat hadden we niet verwacht. Michael, ongelooflijk, ook, ook jij al grutjes. Nou, voor de rest uh, dan kan ik zo weer in dat uh, NOS, uh, de, de hokje stappen om uh, commentaar te gaan leveren. bij de, Tour de dopage uh, zoveel. Ja, door. Denk je? Nee, want laatst word ik op de, de Vlaamse radio. Dat is ook zo'n geval. En die gozer was dus hangende het onderzoek, die commentator dus, hè, uitgeflikkerd. En, en, later kon hij, en later kon hij terugkomen. Toen pas bleek dat hij niets had gepakt. Wat een hypocriet gezondheid Nou hè, we iedereen, zijn die Vlaamse jongens. Iedereen bij de NOS weet dat, dat, dat, dat de hele Tour de France op de doof wordt gebruikt. Eh, en waar weten ja, die bij de, de NOS? NOS? NOS? Waarom brengen ze dat niet buiten, buiten dan? Ja, dat geeft genoeg. En ik en en dacht en dat en het objectieve journalist ook nee, organisatie was dan. dan krijg je Mart ruzie met en Hij wilde dat niet. Mart een beetje op de lens. Oh. Dus vandaar. Nou, mooi. Uh, Michael Mogen, als je luistert. Je bent de Johan van de Week. Ah uh, oh nee, dit was, uh, <laughs> was, ja, was In ieder geval petal. zeg dan gewoon dat je doping hebt gepakt. Hou op met je Nou, We gaan wel ondertussen door met, uh, met wat alweer de, de, de zondag van de week gaat worden. Markie Rutte. Ah. We hebben een paar moeilijke weken achter de rug. Vanavond is een belangrijke avond. Maar laten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk... Je schouder aan schouder staan, dat schouder. Heb ik nodig. Schouder aan je, schouder. Het, het, het, het, komt er ook, het komt er ook zo uit op zo'n matte, moedeloze manier. We hadden een schouder aan schouder staan. Schouder nou, het, aan het, schouder. Waar, waar is toch die, die frisse, vrolijke jongen gebleven waar we allemaal zo vreselijk blij mee waren? Hij is al lang niet meer fris en al lang niet meer vrolijk. En ook al helemaal niet meer fijn. Hij verandert van een jongen in een middelmatige, naar een rauwe bestuurder van een waardeloze pokkenregering. Maar nog maar 27% van het volk wil jou, jongen. Kapper daar toch lekker mee, ga bij je moeder wonen. Heh. Ja, het is wel mooi geweest. Uh, vind je niet? Ik uh, moet eerlijk zeggen... Dokter... Gooi die handdoek toch in die lille, uh, jongen. Maar, toen het net begon dacht ik, god, ah, wat fijn. Maar ik vind het, het is wel mooi geweest. Ja toch? Waar maar op hangen Jammer, ouwe. mislukt. Ja, het is gewoon niet gelukt. Oh. Nou ja. Oh. Nou, nou. nou. Nee. Echte Jan of Johan. Ah. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Janne luisteraars. Van Slans meest vooraanstaande homo-activist... tot kampioen van de senioren Nederlander. Als zijn tijd is gekomen, zou je niet kunnen beweren... dat hij zich bij het leven niet voor anderen heeft ingezet. Een warm welkom voor de vorst van de rollatorbrigade. De enige en de echte Henk Krol. Hey, hey. En het ja. mooie is, ik ja. mag ook al meedoen, ik ben ook vijftig. Ja, ieder Jawel! Ja. Oh, iedereen is welkom bij, bij Henk. Nou, ik dacht alleen maar oudjes. Nee, dat is niet helemaal oh. waar. Uh, welkom! Ja. Dank je. Gaat het goed? Ja, het gaat, gaat fantastisch. Ja, uh, dat is ook niet zo gek. Hè? Je bent een hit. Uh, ja, dat is ook wel weer uh, zorgzaam. Maar het is in ieder geval beter dan wanneer het een flop zou zijn. Ja, bij. ja, nee, dat is wel. Uh, uh, uh, meneer Krol, zullen we Henk zeggen? Zeg maar Henk. Zeg maar en, Henk, waarom niet? Zullen we dan meteen, of we toch een flop hebben, even in bij, bij de wij-GroenLinks binnen vliegen, of niet? Ja, want we gaan eerst even een actualiteit oh, ja. doen. En daarna hebben we nog een paar blokjes over. En dan gaan we over bejaarden hebben. Ik ga mee luisteren. Nou, hartstikke goed. Uh, wat, waar wil je mee? Nou ja, we zaten, we zaten in de top, dat het met Henk zo goed gaat. En toen zei hij zelfs, nou, dat is beter dan een flop. En dan dacht ik onmiddellijk GroenLinks. Ja, ja gek, hè? Dat bruggetje. is toch ook een gek bruggetje. En ineens dacht ik bij mezelf, de stonden ze dan vanmorgen... Oh, een grote bosbloemen, Die aan mijn mevrouw Sap uit te zwaaien. Sappie! Vind je nou Sappie. iets. Je hoopt toch dat het je bespaart uit Zoiets. Oh, ja, dat kan zomaar gebeuren, dat zie je maar. In. God allemaal. Maar ja, ja je hebt, droef is het wel, ja. Je, je, hebt, je hebt maar één uh, fractie, uh, lid dus, dus de kans dat die hem uh, een dolk in je rug duwt is een beetje klein. Want die geluk... is zeker bij meneer Klein-Klein. Heet die meneer Klein-Klein? Nee, meneer Klein. De kans ja, is klein. Klein. Nou, dat begrijp ik ook wel. Nee, uh, maar een maar, uh, ja, beetje, beetje uh, zo'n partij met een hele grote mond nog. Hè? Want ze zeiden op een gegeven moment bij GroenLinks... van ja, en, en, en als Rutte het wil, moet hij maar langskomen. Dan denk ik, je bestaat bijna niet meer, joh. Ja die, Bram, oh ja, die Bram van... O, zijn geen breekpunten, hoor. Wij kunnen met ons hier overal over praten. Maar waarom zou je het willen? <lacht> dat zeg ik nou eens. Nou ik heb begrepen dat er in ieder geval nu een motie is aangenomen... Ach dat er niet alleen vegetarische hapjes op het partijcongres worden geserveerd. Dat lijkt me toch een hoogtepunt op je congres. Ik ben bang dat u daar in één keer eventjes de situatie schetst... bij GroenLinks en het probleem ook. Maar goed, vak uh, GroenLinks, want uh, daar hebben we toch allemaal niks over. Waar gaat het nou nog wel over? 65% van de Nederlander wil graag een referendum over de EU. Nou, We hebben net al gezegd dat uh, Mr. Referendum Alexander Pechtold zegt... Overal over... Weet je, weet je hoeveel die... De, van D66, 33 procent. Dat is gek, hè? Want er was in een tot dus, hè? Maar ook dat gekke D66 zelf... Nee, maar 33 procent! Nee, hoe elitair wil je zijn? Dat je zegt, dit is ons kroonjuweel... maar we weten de an het antwoord al van de bevolking... dus nu even niet. We zouden misschien in ons een referendum moeten komen... speciaal voor goedgekeurde mensen? Ja. D66. Ach, laten we meneer Krol ook wat vragen. Ach, joh, is goed. Meneer Krol... Ja, 82%, uh, 82, van, 82 80 van de 50-plus uh, uh, aanhang uh, van het bejaardenspul. De, de grijze tsunami. Die, die wil ook een referendum. Ja, dus dan is het appeltje-eitje. U bent populist. U zegt, dat wil ik ook. Nou, ik wou het al voor dat ik die uitslag wist. Want dat stond er in ons verkiezingsprogramma. Een populist met visie! Kijk, dat bedoel ik. Nee, maar het is logisch. Als je wil dat de bevolking... Op de een of andere manier eh, draagvlak geeft aan datgene wat er in Europa gebeurt. Ja, dan moet je ze er wel bij betrekken. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd bij de euro's. Niet gebeurd bij alle Europese beslissingen. Ja, Europa is voor een heleboel mensen erg ver van Nederland. En ik denk dat Europa heel veel positieve dingen kan bijdragen. Maar dan moet je wel de bevolking er nadrukkelijk bij betrekken. Ja, en ze willen het niet, hè? Ja, dat bevolking... is een beetje het probleem natuurlijk. Mocht je ze erbij betrekken. Althans, in deze, dit, dit, dit, dit, dit deze tijdvak, zullen we maar zeggen. Is de kans vrij klein dat je het gaat winnen, denk ik? Dat hangt er vanaf wat je vraagt. Ik denk dat je, uh, okay, ja. als het over Europa gaat... Uh, dat je best wat verschillende vragen kan stellen... en dat je best kan uh, uitzoeken wat die Nederlandse bevolking wel wil... en wat ze niet willen. Ze willen de eigenheid van Nederland niet verliezen. Wij zijn er best trots op dat wij een gek klein landje zijn... Met net wat andere gewoontes dan in andere landen. En dat zijn ze in Spanje ook. En dat zijn ze in Italië ook. Ja, en dat precies. moet ook zo blijven. Maar er zijn andere dingen waarbij het best leuk is om te kijken waar we elkaar kunnen helpen. Nou, dat is toch fantastisch. Dan moet je de bevolking bij betrekken. Ja, de bevolking uh, heeft ook een initiatief, de bevolking. Een aantal mensen hebben een initiatief, dat is EU.nl. Uh, die hebben 40.000 uh, uh, ja, handtekeningen nodig om, om het zeg maar, in de Tweede Kamer bespreekbaar te maken. En van dat er een referendum zou kunnen komen over of wij alles willen weggeven aan Brussel. En uh, nu zijn er een aantal partijen die hebben zich daar achter geschaard. En uh, uh, hoe staat u erin? Want we, van u weten we het nog niet... Nou, ik euh, zou je vertellen dat als je dadelijk de computer aanzet... zal ik in ieder geval tekenen. En wat mijn leden doen, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Zeker. Maar, maar ik, wil graag, ik wil graag het goede voorbeeld geven. Ik zal het met plezier tekenen. Ja. Maar de, de, u zegt het zo. Ik, maar, nee, maar wacht de, even, net, even, Jan. Nou, ja, Jan ja, sorry. Jan. De nieuwzender sorry, van Nederland. Dat was een scoop. <laughs> <laughs> Gooi maar in. Scoop. Ja, sorry hoor, dat ik dat even meepak. Uh, ik dacht, dan snappen uh, die lezers wel. Maar ik jij denkt sorry, dat onze lezers uh, zo dom zijn. Nog even één keer. Ja, nou, nou, nou, nu niet, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luister, het is niet te geloven, maar Henk wrong, de baas van 50PLUS, gaat tekenen op burgerforum.eu.nl. Is het niet enig? Nou, het is hartstikke enig. Is het niet leuk? Het is hartstikke leuk. Ja, daar was het. hem is het niet. Zeker nog, hij raad zijn, door, door, tussen de regels, door wel zijn kiezers, ook aan om hetzelfde te doen. Maar weet u eigenlijk precies wel wat deze mensen willen dan? Wat welke mensen. Nee, willen? van Nou, die willen in ieder geval dat er uh, meer betrokkenheid is van de bevolking bij datgene wat er in Europa ja, gebeurt. Ja, precies. En die, dat die, dat die was net, daar... net zo ontzettend genuanceerd, namelijk. Over. Dat vond ik juist zo aardig. Zo van dat zouden we wel even goed moeten nadenken over wat er dan precies aan de bevolking gevraagd wordt. Ja. En deze mensen hebben we toch leren kennen als redelijk radicaal anti-Europese. Dus denk je dat er. Zo nou, volgens mij ben jij zelf nog niet op die website geweest, Jan. Want daar staat namelijk niet uh, heel erg radicaal anti-op. Nee, goed. Dan, dan ben ik hem gerustgesteld. Nee, maar het valt helemaal nee, mee. Wel... Je zegt alleen maar van: uh, wij willen gewoon wel dat het voorgelegd wordt. Ja. En dat wij daar uh, een beslissing over En dan kan je dus ook voor Europa beslissen. Dat kan ook. Ja, ja. Die, die kansen bestaan. Iedereen ook. die heel erg voor of heel erg tegen Europa is, zou eraan mee moeten doen. Um, de 27% van de bevolking, want we doen even al die, al die cijfers... Uh, al een de, die heeft dus nog vertrouwen is, in ja. Rutte. En de dat vraag is, is eigenlijk, bent u al klaar om premier te worden? Want uh, er is toch een zootje zagerijn en grijstuig. grijs tuig, joh. Dus die gaan allemaal op stemmen. En dan wordt u de grootste. En dan wordt u dus premier. Leuk toch? Premier Krol. Kabinet Krol 1. Nou, ik zie dat niet zo zitten. Oh, Waarom niet? Ik moet je, nou, het is... Uh, uh, ik, je kan zeggen van Rutte wat je wil, maar het is wel een baan uh, om u tegen te zeggen. Het is niet zo makkelijk. Nee, ik geef het je te doen. Ik bedoel, uh, Kijk eens wat voor uren uh, zo'n man moet maken. En wat je ook meemaakt, wat het afbraakrisico is bij een dergelijke baan dan denk ik dat ik niet per se sta te springen om zoiets op mijn nek te halen. Ja, wacht nou eens eventjes. Een beetje ambitie mag wel, hoor. Ik, bedoel, ik weet wel dat jullie ja, toch een beetje in de levenscategorie zitten... dat het ja, eigenlijk bijna is afgelopen. Hè. Dat de ambitie fijner was geweest dat je dat al eerder had gehad. Maar je bent de baas van een, van een hele grote, groeiende uh, partij. Dat zou toch wel lekker zijn als die baas ook daadwerkelijk de touwtjes in handen wil. Nou, dat wil hij heel graag bij die eigen partij. En we zijn juist bezig om die partij vorm te geven. Afgelopen weekend hebben we twee dagen met het bestuur bijeen om te kijken. Van waar gaan we naartoe? Wat uh, komt er allemaal op ons pad? En dan denk ik dat er op dit moment nog zoveel intern te regelen is, dat uh, dit dingen zijn waar ik oprecht nog niet over. Ja, maar u zou toch uh, ja, nee, dat zal u wel niet willen. Maar de, inderdaad, zoals Jan al net al terecht opmerkt, je zal maar inderdaad in die 26-zetelzone of weet ik veel, wat misschien wel veel meer nog ja, rollen. En daar sta je dan. En dan ben je misschien inderdaad wel de grootste, want er zijn een paar partijen die op de nominatie staan om flink gesloopt te worden, schat ik zo voorzichtig in. En ja, dan moet ik het toch moeilijk zeggen. En ik heb er geen zin in. Of zegt u dat vast hier al even? Dan? Kijk, ik denk dat het zover niet gaat komen. Ik geloof oprecht hoor. Ik denk dat heel veel van de mensen die nu aangeven dat ze op 50 plus willen stemmen, dat ze in feite zeggen we zijn het huidige kabinet zat. En als je dadelijk echt verkiezingen krijgt, dan denk ik dat we echt niet op die enorme aantallen uitkomen die diverse opiniepeilers u, u, ja. ons nu voorspellen. U verwacht dat de kiezer slimmer is dan dat? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Nou, maar waarom zou de kiezer niet op u moeten stemmen dan? Nee, hey, luister, uh, een deel van de heel veel mensen die op de Partij van de Arbeid gestemd hebben deden dat, terwijl ze misschien liever op de SP gestemd hadden, maar ze deden het om de VVD buiten de deur te houden. En omgekeerd dat je heel veel mensen die op de VVD ja, stemmen. als het niet meer gebeuren denk ik dat ze nog een keer niet op de SP of op de nee, Noe dat Noe zal nu niet meer zo gauw ja. gebeuren, maar dat houdt in dat dat mensen zijn en die zijn er dus zowel bij de VVD-stemmers mm -hmm. als bij de Partij van de Arbeid-stemmers die eh, na de verkiezingen te horen kregen... van beide voormannen van VVD en van de Partij van de arbeid. U bent genuit. Dit is wat het volk wilde. Dit is helemaal niet wat het volk wilde. Maar meneer Krol, u zegt dus net zelf... van: uh, ik denk niet dat ik het ga doen. Dus uh, dan blijf je gewoon de baas van de partij... en iemand anders wordt dan premier. Heeft u iemand op het oog? Nee, nog niet. Wat dacht je van Hansi Wiegel? Nou, dat zou niet eens zo'n hele verkeerde zijn. Nee, dat maar, dacht ik al. Maar uh, ik moet jij eerlijk zeggen... ik vind het altijd wel leuk als een lijsttrekker en wat dat betreft heb ik veel respect voor Diederik Samson... dat hij gewoon in de Kamer blijft zitten. Want daar is hij eigenlijk door de kiezer voor aangewezen. Begrijpelijk. En dat iemand uh, minister wil worden... ik denk dat dat bij een jongere generatie ook een veel grotere... en een veel belangrijkere ambitie is dan uh, mensen die een zekere leeftijd hebben. Omdat, ja, een politieke carrière is allemaal leuk en goed? aardig... Maar Zou... Ik ben er vooral om die belangen van die doelgroep te verdedigen. En dat wil ik graag doen op een plek waar ik dat het beste kan. En misschien kun je dat wel beter in de Kamer dan in een kabinet... waar je toch, dat zie je nu aan deze twee coalitiepartners maar je aan de lopende band concessies moet doen. Zou u, daar, daar zou je dus geen zin in hebben. Dat kan ik me nou ook wel voorstellen, Dat je zegt... jongens, alles goed en aardig, maar ik ga niet allemaal... een ideaal opzij gooien om ze nodig mee te regeren. Nou, dat is, dat is waar ik dan inderdaad mee zit. Dat ik denk van, nu kan ik gewoon datgene zeggen wat ik wil zeggen... en dan moet je, omdat je een regeerakkoord tekent... ik bedoel, het moet op dit moment toch vreselijk zijn... voor de mensen in dit kabinet die overtuigd socialist zijn... Dat zijn een heleboel. Je moet de komende maanden eens zien... wat er allemaal voor prachtige socialistische principes overboord gegooid gaan worden. De Partij van de Arbeid krijgt de komende maanden nog heel hard voor de kiezen. En kijk eens wat de VVD allemaal heeft moeten slikken in de afgelopen weken. Dat is allemaal helemaal niet leuk. Ja, dat is politiek. En ben al zelf ingestapt. Ja, maar dat is ook het idiote van ons stelsel... dat wanneer je een coalitie vormt van twee partijen die zo mekaars tegenpol zijn... Ja, dan is het bijna niet mogelijk dat je daar vlierenfluitend mee naar je werk gaat. Nee. Nou, en welke partij ziet u als tegenpolen van uh, 50-plus? Nou, toen ik uh, de Kamer inkwam, toen dacht ik... mijn grootste tegenpol is uh, D66. Omdat het verkiezingsprogramma van D66-ouderen het meest hard raakt. Maar nu... Nu ik er zit, merk ik dat de aardigste moties die we voor elkaar hebben gekregen... zijn moties die we samen met D66 hebben ingediend. Dus dat kan allemaal meevallen. Schaam je je daar nou voor? Ik schaam me nergens voor. Maar dat D66 de totale leegheid en dat je daar dan blij mee moet zijn? Nou, ik moet je wel zeggen dat het in ieder geval een partij is... die serieus met je wil praten. En dat leek in het begin... Nee, maar in het begin leek dat al die partijen dat wilden. Toen wij in de kamer kwamen, waren we natuurlijk uh, ja, met z'n tweeën ja. leuk. Ach, kijk ze toch. Ach, wat lief. Ah, die twee Acht. sneeuwen houden ja, wil ook nog wel. Ach, laat ze toch. En eh, nu we in de peilingen inderdaad veel beter staan... dan we in werkelijkheid zouden scoren als we nu verkiezingen zouden zijn... nu zie je toch dat eh, hier en daar er echt anders naar je wordt gekeken. Ja, nou, meneer Krol is opeens het, eh, geliefd. Op weg naar het kabinet eh, Krol en Pechtold. Eh, maar even nog dit. Eh, onze andere geboren bejaarde hier rookt al pijpen in de Vigian, een oude je maar wel onze, onze eigen geliefde oude teut op oh, Dank je wel. Het is ja. tijd voor La Via Roos. In de Tweede Wereldoorlog waren er kapo's. Joden die zich door de nazi's in hun uniform lieten hijsen om andere joden met de knuppel in het gril te houden in het ghetto. Deze mensen kozen voor om niet langer alleen maar bij de slachtoffers te horen... bij de onderliggende partij, maar door te collaboreren hun eigen hachje te redden. If you can be them, join them. Natuurlijk is het nu vrij gemakkelijk om daar schande over te spreken. Maar laten we eerlijk zijn, we weten helemaal niet hoe we zelf in zo'n situatie zouden reageren. Misschien is de overlevingsdrang groter dan je eigen waarde zou dat dan ook de afweging zijn geweest van Arnoud van Doren? De ex-PVV'er is namelijk moslim geworden. Heeft Arnoud gedacht dat het gevecht dat hij fanatiek voerde tegen de oprukkende islam... reeds is verloren en het dus een stuk veiliger voor hem is... om nu een baard te laten groeien en naar Mekka te buigen? Ik heb van Doren een aantal keer gesproken. Hij was een van de meest rechtse en islamhatende PVV'ers die ik ooit tegenkwam. Verderfelijk vond hij de zogenaamde islamisering. En nu is hij er eentje, een moslim. Onderdeel van waar hij jarenlang zo'n ongelofelijke pesthekel aan had. U ziet dat de mens dus 180 graden kan draaien. Een totale persoonsverandering is mogelijk. Jan Heemskerk als slanke homoseksuele borduurspecialist. Het kan. De kutkebouwder die opeens twee meter is. Het is mogelijk. Of ik zelf, links, vegetarisch en voor PSV. Het zou zomaar kunnen. Want wat Arnoud van Dorons heeft geleerd, is dat alles mogelijk is. Als je het zelf maar wil. Of hij heeft ons geleerd dat hij volslagen gestoord is. Van dat laatste achter ik de kans trouwens een stuk groter. Arnoud Akbar. Man, man, man, man. Ja, ik weet het niet, maar dit is topwerk hoe jij de dingen toch weer in perspectief even zitten? Met één pennenstreek, met één klinkslag, met één grapje en alles staat weer. Af en toe wil ik wel eens mijn excuses aanbieden dat ik zo goed ben. Want het moet heus niet leuk zijn voor mensen die niet zo getalenteerd zijn om dit aan te horen. Dat ze denken van, jongen, jongen, had ik dat allemaal maar. Zitten die mensen van het oog weg naar huis in de auto, kijk je dit en denk je, ja, toch weer... Het is pijnlijk. Nederland, sorry. Nou, keurig en beschaafd is onze hoofdgast nauwelijks uit balans te brengen. We kletsen vlug verder met onze 50-plus-goo-Henk Krol. Ja, daar ben je weer. Meneer Krol, waarom zijn ze zo boos, die oude mensen, die op u stemmen? Nou, ze zijn niet allemaal boos, ze zijn vaak teleurgesteld. GELACH <tie> <tie> Ja, begrijp je dat dat heel grappig is? Ja, dat is heel grappig. Ja, dat zei ja, mijn moeder vroeg wel ja, tegen nou, mij. Of verdrietig. Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Ja, en verdrietig ook. Ja. Verdrietig ja, maar, zijn we Een moeder. beetje, te, beetje, beetje teleurgesteld je ja, kent een beetje je eigen moeder. Wat leuk nou. Ja, en die is er Godzijdank op een gegeven moment mee opgehouden, meneer rol ja, Anders waren de klappen gevallen, hoor. Dat ja, Maar waarin zijn ze teleurgesteld dan? Nou, er zijn natuurlijk beloftes gedaan die niet worden nagekomen. In het verleden zijn er echt enorme bedragen uit pensioenfondsen geroofd. Ja. Als je gaat kijken wat een normale rekenrente zou moeten zijn... dan is dat een andere dan waar men van de regering mee mag rekenen. En als we daar nou eens iets aan zouden doen... in april worden diverse pensioenfondsen... Worden niet allemaal, maar heel veel wel, worden gekort. En sommige kunnen die dan ook niet ontspringen... want met sommige pensioenfondsen gaat het echt slechter. Maar als we die rekenrente iets meer naar een reële rente zouden mogen trekken... Ja, van twee naar vier is geloof ik. Vier zou dan een reële nou, rente, al rente al zijn. Al zou je voorlopig maar op drie gaan zitten. Oh, ja. Dan hoeft er bij een heleboel pensioenfondsen niet gekort te worden. Ga eens na wat dat betekent. Dat betekent dat het consumentenvertrouwen... wat bij die oudste doelgroep het laagst is... dat het consumentenvertrouwen weer iets op peil zou komen... zou die groep, en dan praat je over miljoenen mensen... zou iets meer kunnen uitgeven en als er iets meer uitgegeven wordt in deze economische moeilijke tijd, dan komt die economie weer op gang. Dat nee, is ook er voor, voor een jonge generatie goed. Je hebt ervoor doorgeleerd. Waarom zouden ze dat dan niet doen als het zo makkelijk is? Vaak ja. stel ik me heel vaak. Ik ben een ontzettende stomme lul. Ik stel mezelf die vraag heel nou, vaak. Joh, als het nou joh, zo joh, eenvoudig is, nou, dan ik wil het best aangaan. Ik durf het best aan te gaan. Ik kijk het gewoon aan. Waarom als het zo makkelijk is, doe je het dan niet? Dat heeft mede te maken met het feit dat de overheid zelf... een van de grootste werkgevers in het land is. En dus hebben ze daar ook voordeel bij. Bovendien, de rekenrente lager voordeel? Hebben ze voordeel bij? Nou, Daar hebben ze voordeel bij, omdat ze dan minder kwijt zijn... aan de afdracht die je als werkgever moet betalen... Voor dus u zegt dat de, dat, maar er dat... is een hele andere reden waar het nog veel belangrijker voor is. Oh. De staat geeft obligaties uit. En door de rente zo laag mogelijk te houden... kunstmatig laag te houden in het noorden... omdat het in het zuiden natuurlijk anders ligt in Zuid-Europa... Eh, kun je heel voordelig geld lenen. Dus de staat heeft daar direct voordeel bij... Maar als je gaat kijken wat het voor de economie zou betekenen. dan denk ik. je moet de crisis. U zegt de rente op de lijf gaan kunstmatig laag gehouden. Dus ook de rente. Met de voet, waarmee wordt het gerekend, als je met de rendementen van pensioenfondsen kijkt. wordt laag gehouden. Ja. Dat is een verkeerde verhouding van de werkelijkheid. Eigenlijk ja. worden we gevolgd door onze eigen staatsopraan. Nou en ja, zit ik straks te rillen bij mijn kacheltje. van de kaal. Toch? Ja, ja luister. De... Alles wat wij nu. extra laten inleveren. voor de generatie die er nu aan toe is geldt ook straks voor de generatie die na ons komt. En dat terwijl het niet nodig maar, is. De pensioenfondsen is het... zelf zeggen... er zit meer dan voldoende in kassen. Ik weet niet of je het een beetje voor je, uh, je geest kunt halen... maar in die kassen van pensioenfondsen zit duizend miljard. Ja, een biljoen. Dat is zo'n enorm bedrag. En als je ziet wat de werkelijke rentes zijn... die men krijgt op beleggingen op dit moment... dat is bij de meeste pensioenfondsen zelfs meer dan 10%. Meneer Krol, en ze moeten rekenen met 2%. Daar zegt, zit toch een te groot verschil in. U zegt net over, de, u heeft het over ja, die mensen die, die, die nu iets moeten krijgen van die pensioenen. Ja, dat is heel vervelend en, en helemaal moet je, moet je straks naar de toekomst kijken. Ja. Maar eh, u bent natuurlijk een uh, groots meeslepend solidair mens. Heeft u niet een beetje het gevoel als de ouderen op dit moment zeggen van... wij willen gewoon uh, die, die 100% uh, pensioen hebben, want daar hebben wij recht op? dat zeg maar, mijn generatie, die nu zeg maar, uh, de belastingpoed binnenbrengt... Uh, later helemaal geen moer meer hebben. Nee, dat is dat niet is... echt eerlijk delen, hè? Nee, dat zou niet eerlijk delen Leuk. zijn als dat zo was. En dan zou ook niemand dat willen. Dan zouden wij ook zeggen, dat willen we niet. Maar u eet dan Want... toch gewoon het geld op? Nee, nee, nee, nee. Luister nou. A. Als op die manier het consumentenvertrouwen herstelt... komt die economie weer op gang. Komt er ook meer geld bij de overheid binnen. Kan er ook weer meer gespaard worden... Gaat het met ons allemaal, dus ook met de toekomstige ja. generatie. Maar wat verder. is dat nou voor er, nee, maar, is toch helemaal nee, maar, geen zekerheid? Wacht nou even, wacht nou even. Ja. Bovendien, een oudere kan nu niets meer doen om zijn situatie te verbeteren. Die kan hooguit kijken of hij nog naar een andere energieleverancier kan... die een paar tientjes goedkoper ja. is, of naar een andere internetleverancier. Maar hij kan verder niets doen. Maar een jongere die aan ziet komen... die echt denkt dat het over 10, 20 jaar voor hem een stuk moeilijker is... die kan nu iets opzij gaan zetten. Die kan nu iets doen iets om opzij die situatie... Ja, dat is, dat is iets wat heel veel mensen niet meer weten. Maar vroeger heette dat sparen. En nee, er zijn heel veel mensen die tegenwoordig... nu oud zijn... die hebben dat hun leven lang ja. gedaan. En die kunnen nu, als ze wat gespaard hebben... en ze hebben nu hulp nodig... dat 1, 2, 3, maar hupsakee, U, u, u zegt dus, uh, stort gewoon het geld naar de oude mensen... want die kunnen er niks meer aan nee, doen. Nee, nee je stort en... niet naar die oude mensen. Het is gewoon het geld wat de, in de pensioenfondsen zit. Ja. En wat je veel beter nu iets meer kunt uitgeven... komt die economie, komt beter op gang... En je doet niets af aan de jonge maar dat generatie. Dat is er dan solidair aan om te zeggen tegen de jonge generatie... ja, jongens, hou er maar rekening mee dat jullie geen flikken krijgen... Dus ga vast aan het werk of ga sparen. Of... Nou, je kan het nu aanzien komen, maar wij, wij, wij kanen wel eventjes die ruif leeg. Nee, maar zo is het helemaal niet. Want ga gewoon maar kijken bij de pensioenfondsen. Ga maar kijken wat hun eigen berekeningen zijn. Dan zeggen ze er is niets aan de hand. Ook niet voor een toekomstige generatie. Uh, maar er zijn binnenkort, heb ik me laten vertellen... wel iets meer uh, uh, de ouderen op uh, per, per, per werkende. Dus, we maar zeggen, werkende jongeren dan, dan nu... Uh, dus ook absoluut gesproken krijg je dus meer mensen... die, uit die uit het, van dat bedrag moeten gaan leven. Nou, dan, dan is de rekensom eenvoudig. Die, dat geld groeit niet vanzelf tot in het oneindige. Dus er zal minder geld voor, te verdelen zijn. Er zal evenveel geld te verdelen zijn onder meer mensen. Nou, voor de dat... AOW geldt dat voor een deel. Ja. Maar dat geldt niet voor de pensioenen. Maar dat betreft eh, snappen heel veel mensen niet eens het verschil tussen AOW en tussen pensioenen. Ja, pensioenen is iets dat waarvoor gespaard is en AOW is een omslag. Ja, maar je, je bent dus nu aan het sparen. Hè? Maar we sparen niet voor onszelf. Wat ik nu aan het sparen ben, dat wordt op dit moment... Aan de andere kant van het verhaal uitgegeven, nou prima zo, aan mensen die nu al gepensioneerd zijn. Zolang het een gesloten Zoals, systeem is, is, is dat, prima. Is dat prima, maar dat is, dus, dat is het niet, want er, er, er, er stroomt steeds minder geld binnen en er stroomt steeds meer geld uit. En dat gaat dus uitstromen voordat, Jan Roos die betaalt mij waarschijnlijk met een beetje mazzel, daar heb ik nog een beetje centjes over. Nou, ik twijfel of ik dat ga doen hoor. Nou, je doet het verloren, maar oh, ja, ik heb er hard oké, genoeg voor gewerkt. Ja, dus ja, iedereen, iedereen heeft er hard genoeg voor gewerkt, maar als ik aan de beurt ben, is het, ja, het is op. En, je, en meneer Krol zei in 2013 <laughs> dat je had we moeten beginnen met sparen, ja. dus daar niet lopen zeiken. Ja, dan komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Nee, Drees zei toen al uh, dat we moeten zorgen dat er voldoende in kas zou blijven zitten. Drees. En bij die pensioenfondsen zit er echt voldoende in kas. Daar moeten we ons geen zorgen Even over. Even man apart. Is, wat zegt u nou werkelijk dat voor... Wat voor scenario wat? Over 50 jaar hebben we het dan over? Als er misschien twee keer zoveel uh, gemiddeld grijze zijn dan nu... Is er nog voldoende geld in kas om dat te betalen, zegt u? Ja, zeker als we het systeem, dat gaat nu gebeuren als we dat gaan moderniseren. Als we het gaan aanpassen aan deze tijd en als we ook eerlijk zijn. Oh. Maar het hele vervelende is dat dat in het verleden niet altijd gebeurd is. En we hebben ook veel te weinig voorlichting gegeven over pensioenen. Wat ik heel graag meteen zou willen veranderen is dat mensen zelf hun eigen pensioenfonds zouden kunnen uitzoeken. En zou het ook zo mogelijk zijn dat je gewoon zegt, ik wil helemaal geen pensioen? Ik wil ook geen pensioen sparen. Want ik bepaal zelf wel of ik pensioen heb. En ik ben trouwens van plan om op mijn 55 van de brug af te springen. Dus ik wil het gewoon nu opmaken. Ik ben zou, er voorstander van. Het zou weinig solidair zijn met de rest van Nederland. Maar als u dat per se wil, dan moet u dat inderdaad zelf kunnen beslissen. Maar u zei net iets heel speciaals. U, zei, want u zegt net, naast daarvan we moeten eerlijk zijn. Dat is namelijk, ja, maar straks gaat het beter en dan loopt die pot weer vol. Dat is die, die zogenaamde uh, uh, groei de wens die wa, wa, waar ik dat ook niets ook, ja. op kan baseren. Nee. Want als iedereen alles ziet aankomen... maar die Krol ziet aankomen dat we binnenkort weer groei hebben... waarom nee, dat, zagen ze dan niet aankomen dat we nu met z'n allen in een triple deal Nee, dat kan dat je ook niet zien. Nee, en dat, dus, dat ben ik wel met je eens. Daar kunnen we dat dus niet op uitgaan. Nee, Over. dat heb ik ook niet gezegd. Ik nou. heb gezegd, als je zorgt dat je nu niet extra gaat kort... dus dat het consumentenvertrouwen herstelt... Dan gaat het beter nou, met de Dat is economie. waar, maar u zei ook iets. meer van. ik geloof er niet. Ik, ik geloof helemaal niet in, in de cijfers zoals die nu komen. Van nou ja, het gaat nu nog even een paar maanden slecht, maar het uh, jaar erop gaan we weer een procent nee, precies, groeien. Precies, want ik wou u dus. Waar dat dat, gebaseerd? Ik zou het niet weten. Dat wou ik je ook vragen. Want de vorige keer dat we dachten dat we het wel wisten, dat, dat het, dat het systeem geregeld was, hadden gingen we beleggen in hele slechte hypotheken met z'n allen. Ook met de pensioenfonds. Ja. En dat moeten we dus niet weer gaan doen. Dus hoe gaan we dat dan wel? Wat is dan die systeemverandering waardoor het nu wel gaat werken mij? Nou, a uh, wat mij betreft komen komen er minder pensioenfondsen. Er zijn er veel te veel in Nederland. Kunnen mensen zelf hun eigen pensioenfonds hmm. kiezen? Maar dan heb je mensen die zeggen van ik wil graag een pensioenfonds wat meer risicovol belegt. Dan kan ik pech hebben, maar kan ook heel veel geluk hebben. Ja. Of je zegt ik kies voor een pensioenfonds wat veel conservatiever is. Dan weet ik dat ik nooit de hoofdprijs zal krijgen... maar dan kom ik ook nooit echt in een heel diep gat te vallen. Dat zou toch fantastisch zijn? U mag ook uw eigen uh, hypotheekverstrekker kiezen. U mag ook uw eigen uh, gezondheidsverzekering uh, uh, kiezen. En bij een pensioenfonds mag dat niet. Dat vind ik een heel vreemde zaak. En dat zou ik voor jonge mensen graag willen veranderen. Bovendien, er komen nu voorstellen om... Uh, het pensioenstelsel in Nederland te moderniseren. Nou, geloof maar dat ik daar heel graag aan mee wil doen. En dat ik dan ook met eh, diverse eh, jongere belangenorganisaties rond de tafel wil gaan zitten om te kijken... wat inderdaad ook voor een jongere generatie veel beter zou zijn. Ja, sparen, zegt hij al. Nou, dat is een van de dingen waar je niet onderuit komt. Ik bedoel, het groeit niet aan bomen. Dus er zou wel iets moeten gebeuren. Nou, bij uw generatie leek het er wel op hoor. Nou, dat, echt niet. Die veel. generatie, en zeker de generatie die nog ouder is dan ik, dat waren mensen die maakten nog hele lange werkweken. Die begonnen meestal een stuk jonger te werken dan mensen die nog was de werkweek, denkt u? Hoe mensen. lang? Ja, hoe lang? Niet de Chinezen, maar de, hoe lang was die, werk, die werkweek van die mensen? <laughs> nou, heel veel mensen die nu van hun pensioen genieten... die hebben nog zes dagen in de week gewerkt. En die studeerden in oh, de avonduren bij. 48 uur uh, zo'n beetje. Nou, dat is Als je dan weer gaat beginnen over die 70 uur van je? Nou ja, ik werk er 60... Nou, dat dacht ik ook. Ik ja. ben een beetje gaan minderen. Ik, ja, ik, ik heb over... net gehoord dat het even wat slechter met je ging... en dat je je Porsche, je Porsche moest inleveren. Dus met jou heb ik nog niet zo, zo... Nou, ik heb mijn Porsche ingeruild <laughs> voor een andere Porsche. Dat lijkt ah, nou, nou, ja, we, nou, ah, me wel een we gaan er wel een verkeerde We gaan even... straks met u verder, met meneer Prol. Ja. Het is een avond en daar hoort ook een spelletje bij. Want daar is het grijze tuig dol op, jongens en meisjes, dames en heren. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radio. Ja, ja, een hoogtepuntje, dames en heren. Lijkt net bridge, uh, Nummer 5. Oh nee, dat is... Hoe heet dat ook alweer? Dat doen ze niet bejaren thuis? Met die... Bingo! De... Oh, ja. Nummer Bingo. 8. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen. Er uh, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke is natuurlijk de vraag. Bel 0800 1921. Dat is gratis. Dus ook als je jong bent en nog niet hebt gespaard... Of, kan je bellen. Je... 48 uur per week heb gespaard. En ook een opleiding ja. in de avonduur hebben gedaan. Ja. Maar desondanks in een takkenbaantje takkebaantje blijven zitten. Je hele 40-jarige klote carrière lang. Bel dan ook! Ja, of, of, of bijvoorbeeld... Je, je hebt inderdaad toen het huis, huis gekocht... waar je nog steeds in woont voor 10.000 gulden. En je bent er stom geweest om nu voor 6,5 ton euro's van de hand te doen. Kan je ook bellen. Want het is gratis 080121. En de winnaar krijgt de enige, echte, enige, echte... enige, echte, enige, echte, echte Janne-t-shirts. En voor bejaarden hebben we hem ook in het grijs. Nou, mooi. Superleuk. Zo nou. zo eventjes dat Laten hem, ja, doe ja, maar hoor. Meneer, meneer, meneer, ja. onverwacht is de voormalige leider van GroenLinks, Robert M., vanochtend verschenen op het Partijcongres in Utrecht. Hij zou zijn gedood door troepen uit Tjaad die in Mali meevechten tegen de moslimrebellen. Ik noem dit smakeloos. En ik wil ja. bij deze echt mijn excuses aanbieden ja. aan Robert M. Dat smakeloos, die, dat die zo wordt misbruikt voor de Smakeloos het en maken. heel slecht geknipt, volgens mij uit 24 verschillende journaal. Nou, ik vond het maar. dit keer wel goed. Gekeken. Ja, weet ik wel, dat is een doop te zeggen joh. Oh ja. We moeten straks nog even zingen voor de Umpa Dat is de, ik de vrouw vind ik op zin, al, niet zin, de ga Zeker iets zingen voor Deempaumpa. Niet. Dat heb ik al gedaan. Niet in het openbaar. Wil jij het spelletje even afhandelen? Ik heb een beetje last van mijn stoma. Oké, sorry. Terwijl Jan zijn stoma aan het bijwerken is Jan Gatver. Ja, ga nou op. Goed. Niels, ben je daar? Ja, dat ben ik, Jan Heuskerk. Kom maar. Hey, ik wil nog even inhaken op... Uh, nee, nee, nee antwoorden nee, van het spelletje. even vlug een beetje. Nee, ik doe geen inhaken. Oké, okay, het gaat slecht met de politiek. Het gaat slecht, ja, met, het ja, gaat ja, slecht ja, met jou. toch Niels. Paul, ben je daar? Paul. Paul. Paul. Paul. Oh, is awesome. hey, echte Henk. Echte Henk. Dat is leuk, hè Henk. Ja, onze luisteraar die, die doet ook mee aan uh, zeg maar de interactie met de gasten. Ja, veel kan Wij zijn, zeg maar de echte ja. Jan en dan ben jij echt Henk. Okay. Ja, waarom niet? Ja. Goed zo. Nou, hoor, Paul, heb je nog drie antwoorden? Zou ik hem één keer mogen horen? Ja, maar ja, Jawel, niet? kom maar door hoor. Volkomen onverwacht is de voormalige leider van GroenLinks, Robert M. Vanacht verschenen op het partijcongres in Utrecht. Hij zou zijn gedood door troepen uit Tjaad die in Mali meevechten tegen de moslimrebellen. Nou. Ja, hier komen de antwoorden. Kom maar Dames en heren, jongens en meisjes. Hier komen de antwoorden. Sap op GroenLinks links. Ja, ja. Ja, ja. Het zijn er drie, Paul. Je begrijpt het concept. En vandaag graag nog, Paul. door applaus. Sorry, sorry, Oké. Volgende. Sap op het GroenLinks Orkest. Ja, ja. We hadden het net al gedaan. Het zijn niet drie dezelfde. Nee, nee, nee. de kwaliteitsnormen voor kinderopvang nog steeds. Ja, is genoeg. Dat denk ik ook goed. En eh... Ik heb er twee goed, dat is voldoende voor een no. no. team. Zeg dan gewoon meteen dat je er met twee weet, Paul. Dat schiet er niet op zo. Nee, nee, en. En. Uh, de. Problemen Ik... in Mali. Ja, het ja, probleem is maar, daar. Hé, wie doet dit nou? Ja. Dat is... Hey, Kabouter, we hey. zitten niet bij 3FM, maar we in het populaire gedoe. Uh, uh, uh, Paul, uh, heet die Paul? Ja, Paul, volgens mij. Paul, je hebt het enige echt echte garanties. gewoon. Uh, in en, het en, en, en, en ik weet, je bent jong, dus sparen. Want dat pensioentje dat je straks vangt, daar is niets meer voor over. Dus sparen, oom Henk heeft het gezegd. Nou, nou, weet je wat trouwens grappig uh, is, wat is? De Pallonpapa is jaren. En die mag vandaag de plaatjes doen. Nou, dit ja. is dus op verzoek van de Loompa. Vandaag Madonna. 30 jaar geworden. Madonna! Je moet, je je moet, je moet blijven praten voordat ja. ze begint te zingen, hè? met de plaatje. Madonna. Hé, hey, trouwens, ja, um, denk je dat uh, alle bejaarden op dit moment staan te dansen? Ik denk dat er heel wat te relaties tegen elkaar aankletteren in de ja, bejaarden. He? He? <laughs> nou dames en heren, pak een kuikje nee. Steek denk. die je onder die met hoor. Ja, Hoppa daar gaat ja. hij. Hey, daar gaat hij. Grijs duig. De pride hier. Ik zie hier, mocht staan genieten. Nee, niet. Als ik jou zo aankijk, ja, dan. Uh. Ja, nou, ik, ben er, ik ben er ook een, Jord. Uh, gooi maar uit, alsjeblieft. Ja, wat was dat vreselijke Madonna? Ik, ja, joh, ik, heb, ik het heb het helemaal gemist, het helemaal donderdag doen. Echt. Ik heb er nooit wat aan gevonden. Nou, in ieder geval, uh, uh, we gaan eventjes naar Rome bellen. Dan ja, dan... ja oh, dat is waar ook, want Antoine Baudaar is onze man on the inside bij de Katholieke Kerk. Uh, van hem hopen we even te vernemen wie de nieuwe paus wordt... en of er nog hoop bestaat voor deze twee oude zondaars. Hele dan. goede nacht, Antoine Baudaar! Goedendag. Dag meneer Baudaar, weet u al wie de nieuwe goedheiligman wordt? Uh, we weten nog niet wie de nieuwe paus wordt, nee. Want het conclave moet al beginnen, het zal al leven duren. Heeft u uh, een voorkeur? Cool. Nee, ik heb geen voorkeur, nee. Helemaal niet? Klinkt... Nee, ik, ik doe niet aan Oh, oh, nee, nee, nee. Ja, u klinkt er ook heel serieus over. En dat is het natuurlijk ook. Maar uh, wij proberen een beetje een gevoel te krijgen voor de, hoe dat dan zo ga gaat zo'n conclaaf. Het is een ontzettend spannende toestand dat we alleen maar kennen uit films... die niets met de werkelijkheid van voldoen hebben. Wat kunt u ons erover vertellen? Hoe gaat dat daartoe? Uh, de maandag komen kardinalen bij elkaar... En die hebben eerst een week waarin ze uh, uh, met elkaar vergaderen, om zo te zeggen, aan de hand van lezingen. Iedere ochtend van tien tot twaalf. En dan zal het conclave plaats hebben en vermoedelijk zal dat zijn vanaf volgende week zondag, dan begint dat. En dan moet er een part gekozen worden, ja. Ja, er kwam opnieuw opeens een verhaal bovendrijven dat het ook nog een Nederlander zou kunnen worden. Ja, nee, nee, ik bedoel, niks is uitgezonderd, uitge uit uitge maar um, ik, ik zie dat niet voor de hand liggen. Aan die oh. lezingen, is dat die lezingen waar u het over had, die eerste week, is dat meer een soort algemeen uh, gezellig om elkaar weer te zien week? Nee, nou, het is... Ja, nee, een nee, dat hoor. is vooral om te kijken wat, uh, laten we zeggen, in deze eerste week wordt vooral geanalyseerd uh, wat voor pauzes zou moeten zijn ja, precies. en voor, daaraan voorafgaand. Um, hoe staat het u echt met de kerk? Want we zijn natuurlijk wel in, uh, in zwaar weer, om zo te zeggen. Ja, precies. Maar uh, er was ook zo'n heel verhaal van dat het een keer, een keer thuis zou worden dat het een donkere jongen wordt. V uh, hoe nou, staat u daar nou tegenaan? Het gaat natuurlijk niet om de kleur. Vind ik het, ook. Kan, het kan een geel en een wit en het kan een zwarte zijn. In ieder geval zal hij gekleed zijn in het wit, want de paus draagt wit. Ja, maar u, zie u, u ziet toch iets interessants. De kerk, nou, er is veel gebeurd. Er is de afgelopen weken ook uitgebreid over bericht. Maar heeft u een soort gevoel van, van nou ja, krijgen we nou weer een soort van, van Johannes Paulus II. Of meer een nieuwe strenge Benedictus, die misschien nog strenger Benedictus is dan de vorige. Wat, wat is uw gevoel? Wat zegt u gevoel dat de kant wit op te kunnen ik, denk, gaan? ik denk dat er vooral iemand moet komen die orde op zaken. We hebben het seksueel misbruik gehad. Mm -hmm. Er zijn, het, het is wat Vettie Leaks heet, hè, er is dus kennelijk de, de butler, uh, is ja. er, zijn er zaken naar buiten gebracht, daar is gedaan. een rapport ja. over verschenen. Ja. Dat rapport is door drie oude kardinalen opgesteld en die zullen nu de komende week andere kardinalen erover informeren. Is dat ook de uh, reden dat die pauze weg moest, denkt u? Dat wat nee, er in het nee, rapport staat? Nee, kijk, het is, nee de paus heeft zelf... Ik, ik ga dus uit van wat hij gezegd heeft. Hij was zeer vermoeid. Hij is ook 85. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat... kijk, Je wordt natuurlijk vermoeider... wanneer er meer problemen zijn. Ja, nee, begrijp ik wel. Dus er zit wel een link naar de problemen? Ik kan me dat voorstellen dat het is. Maar dat is niet verder bewezen. Uh, het gaat erom dat iemand... Kijk, dat, dat toont dus het moderne van deze paus... die nu afgetreden is. Dat hij heeft gedacht... Nou, ik ben te oud. Ik kan het niet meer aan... Ik kan niet meer uh, het management daar te hand nemen... Dat heeft namelijk Johannes Paulus II ook een beetje terzijde gelaten. En dit, deze paus is natuurlijk meer een geleerde dan een manager. Ja. Dus men zal waarschijnlijk denken in, in die week die nu komt... ja, wat, wat, wat voor type hebben wij nu nodig? En ik kan me voorstellen dat het een leider moet zijn... die naast alle andere kwaliteiten ook een manager kan zijn... die gewoon zegt, nou kijk, we, nemen, we pakken nu alles grondig aan... Die iemand die, zoals het in Nederland heet, doorpakt. Ja. Maar is het ook niet zo dat er belang hebben? Ja, ik, ben, ik ben natuurlijk ongelooflijk, geloof ik, in dat geïntrigeerde. Daar zitten allemaal die kardinalen, die goochelen met elkaar. En er zitten overal belangen en machtsconcentraties. En, zoek het maar uit, het zal net zo zijn als in de echte wereld, denk ik toch maar. En, en is het niet, zijn er niet mensen die allerlei tegenstrijdige belangen hebben? Maakt dat het niet juist zo ontzettend moeilijk? Want als u het nou, zoals u het voorstelt, ja, dan, dan zou het heel logisch zijn. Een goede manager, de bezem, die tent. En dan gaan we weer, maar zo makkelijk zal het toch niet zijn? nee, maar het is natuurlijk wel zo dat ze we die week niet, die week niet vernicht bij elkaar zitten. En ze moeten natuurlijk wel, dat moet je even in een gelovig perspectief zien. Ik geloof niet dat de echte Jannen in dit perspectief leven. No. Het geloof in perspectief, dus die moeten voor gods aanschijn moeten zij verantwoording afleggen. En dat betekent toch dat, dat men hoopt, al, althans ik hoop het, dat men dus daardoor heen komt door eigen belangen. Natuurlijk blijven het mensen met hun eigen ambities en fouten en zo, maar het zijn oude mannen doorgaans. Niet allemaal, want die, die eik van ons, die kardinaal van, van Nederland, die mag stemmen, die is ergens in de vijftig en het eind van de vijftig. Dus zo oud is die niet en zo zijn er natuurlijk meer. Maar het zijn wel mensen die een zekere bezonkenheid hebben en die ook weten dat iedereen gewoon doodgaat. Ja. Um, we zijn nu eventjes zonder paus. He? Het is gewoon nu pausloos. De stoel is leeg. En, en eigenlijk draait de wereld gewoon door. Ja, maar dat kan natuurlijk niet zo lang gebeuren wat betreft. Kijk, de wereld draait sowieso wel door. Maar het is wel nodig dat er op een gegeven moment een, een nieuwe paus komt. Ja, nee, maar Hetzelfde, het, ja, Hetzelfde als Nederland geen regering heeft. Dan kun je een tijdje zonder regering. Maar op een gegeven moment draait het land ook door. Maar op een gegeven moment moet er dan toch weer regeerd worden. Want, ik want, want, want bedoel niet dat het erin zit, hoor, maar dat als we nou bij elkaar zitten en zeggen... Weet je wat, we doen jongens, we gaan lekker modern, we doen geen paus. We gaan gewoon met elkaar het managen, maar we doen geen paus. Zou dat ja, kunnen? Net zoals Nederland die schaft het koningshuis af en Amerika eh, eh, kiest geen president. U ziet dat het een beetje zot is wat u zegt. Oh, pardon. We gaan stemmen op, overigens, uh, <laughs> voor het eerste. Maar nee, um, ja goed, dat, dat, dat, dat tweede deel dan. Hè. Dan gaan die mensen overleggen. En is dit nou zo dat er echt een soort van absoluut unanimiteit moet zijn? Of is het gewoon de, de nee, helft plus één? Nee, wanneer het komt... Klaar, dus begint. Uh, de, ik neem aan um, om dat eventjes uh, uit mijn losse pols te zeggen dat het volgende week zondagmiddag zou kunnen beginnen. Dan, dan trekken die kardinalen dus uh, uh, dat conclave binnen, dat wil zeggen de Sixtijnse kapel. Ja. En dan, uh, dan zijn er de volgende dag vanaf maandag zijn er vier keuzen per dag mogelijk. En wanneer men het dus uh, na, na drie dagen nog niet weet, dan wordt er een dag ingelast dat men pauze houdt. Dus pauze in de pauskeuze, een dag van gebed. Ja. En op een gegeven moment, als er, als er 34 keer gekozen is, nou ik moet zich even uitrekenen, dus vier per dag is mogelijk, dus na, na, dus vier, nou ja, ik heb ja, het nog iets goed rekenen in de nauwigheid. Nee. Dan, dan zou kunnen volstaan dat, uh, dat men op een gegeven moment op de twee hoogst de kandidaat, de kandidaat waarop het meest gestemd is, dat die dan uh, dat daartussen gekozen wordt. Maar steeds blijft noodzakelijk dat twee derde van de kardinalen het met elkaar eens moeten zijn. Dat betekent dat 15 kardinalen waarschijnlijk het conclaat binnen gaan. Dat betekent dus dat twee derde daarvan moeten die ene persoon kiezen. Ja, maar, maar, maar God weet al wie het wordt dan. Uh, dat zou heel goed kunnen, maar, dat, maar daar hebben wij nu weinig aan. Nee, en we willen niet verklappen. Dat is een beetje nee, niet maar van. dat begrijp ik al. Maar kijk, omdat die heren dan met elkaar gaan bepalen wie het is, dat is eigenlijk vreemd, want God moet eigenlijk diegene aanwijzen. Ja. Nou, er zijn ook andere systemen waarin het lot aanwijst. De apostelen hebben dat met elkaar gedaan. Op een gegeven moment was Judas was was verdwenen omdat hij Jezus verraden had. Ja, en ze dus hebben al de... opgeknoopt hè. He? En toen zijn er helaas, ja. En toen zijn er dus uh, waren er een paar kandidaten en daar is toen door het lot is daar een bepaalde kandidaat Matthias uitgekomen. Nou, in dit geval is het zo dat uh, ja, je kunt het op allerlei manieren doen, maar dit is de manier die, uh, die toch het meest uh, verstandig is. Want wij moeten altijd onze koppen ook gebruiken. Niet alleen maar op God afgaan. Nee, ja, ja. Nee. Wij hebben, we hebben ja. ons verstand niet voor niks gekregen. Dat nee, lijkt me dat, wat, wat dat is, het is wel wat dus begrijpen, Het is toch wel een heel proces. Er wordt eerst een week lang nagedacht over de toestand van de kerk. of wat voor type mensen er gezocht moet worden. En uiteindelijk zoekt men dan, um, naar eer en geweten, naar de beste van de overgebleven kandidaat. Zo gaat het. Je. Zo is het. En dan krijgen we die welbekende witte rook. Nou, heel veel succes erbij. Ja, nou ja, en, en veel wijsheid uh, ook. Ja, en ik, aan ik ons. wens u een goede nacht en nog een mooie voortzetting van uw programma. dank u, ik, ik dank u wel. En dus nu ook heel veel uh, succes daar nog in Rome. Ja, het is toch een beetje een spannende ja. tijd. Hè. Nu, het is een spannende tijd. Nou, en probeer te doen wat u kunt voor, ons, voor onze jongen. Hè. Ja, het zou leuk zijn als we toch Want een dat Nederlandse dat jongen het hebben. zou toch goed zijn, hoor. gewoon een goede Hollandse knul. U, u weet, wij ja. zijn niet helemaal in de heren, maar, maar wij vinden het wel prachtig... als dat dan toch wel dat chauvinistisch, dat er een, nou. een oranje pauze is. Dit lijkt mij niet nodig, hoor. We hebben al een koningin, dat lijkt me voldoende. Binnenkort een koning. Oh, u bent dus niet zo onder de indruk van de kandidaat uit Nederland? Nee. Ah, nou, dat is misduidelijk. Nou, ze We weten dat ook weer. <laughs> uh, uh, ik dank u wel, meneer Bardaar. Uh, slaap u lekker. Slaap u lekker. Daag. Tot u dienst. Daag. Echte jammer. Henk Rol, zijn rug voor de ouderen... die volgens 50PLUS onevenredig hard wordt getroffen door Rutte 2. En wij weten wel wie er echt onevenredig hard wordt getroffen door Rutte 2. Ja. Dan praat even verder met onze hoofdgast van vanavond. Onze hoofdgast is de baas van 50PLUS... Henk Krol. Krol. Henk, je bent nu een, week, wat een maand of wat alweer de Tweede Kamerlid. Wat vind, wat vind je er nou zo van? van? dat gedoe in die Kamer gaat, is het een beetje leuk? Zou je dingen kunnen verbeteren, ideeën erover? Ja, er zijn twee dingen die op mijn wensenlijstje staan. Oh, die twee ik heel graag, dingen uh, nou, met Margreed Rijntjes. Twee belangrijke zaken. Ik denk, twee belangrijke. Dat zou toch leuk zijn als die anders gingen. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, maar... Uh, Terwijl er in de grote zaal iets besproken wordt, zijn er allerlei commissievergaderingen. En dan zie je dus die grote zaal, daar zitten dan vijf, zes mensen, zeven mensen te debatteren met de minister of met de staatssecretaris. En dan denken de mensen thuis, nou wat een, wat een lege boel, wat is die rest er nou aan het doen? Die is juist heel druk ergens anders bezig. Maar wat zou het nou fijn zijn als die gesprekken met die minister of met die staatssecretaris niet in de grote zaal zouden plaatsvinden, maar gewoon in een gezellige huiskamer? Wat mij betreft op een bankstel, benen op tafel. Volgens mij, als je ook niet zou zeggen... Uh, meneer de voorzitter, uh, ik zou de minister willen vragen... zo'n achterhaald systeem. Hey. Als je toch met een aantal mensen bij elkaar gaat zitten... in een gezelligere omgeving... Volwassen mensen. Volgens mij kom je dan veel sneller tot oplossingen hey, hey, dan nu. Gaat het, ga, gaat, het, gaat het goed? Ja, het gaat, gaat het heel goed? goed bij mij. Maar is dit, is dit een grapje... Nee, ik meen dat. Ik dus denk je dat wil dat mensen dus, dus in plaats van een soort open democratie... voor de kamers gewoon thuis op de bank met elkaar zitten konkelen? En nee, die nee. camera's moeten erbij en oh, die mensen jawel. moeten erbij. Nou, en dan Een, moet gewoon een gekeken soort Big brother achtig huis dan. Nee, maar dat het in ieder geval menselijker wordt. Het is, nu is het te vaak theater. Je vindt en, het een beetje procedureel. Iemand zou zeggen, meneer de voorzitter, de collega Roos is een bloedlul. Dat, dat, dat, dat, dat je wel op je nou de naar bank zit, dat, dat denk... je dan zegt... Nee, dat zeg ik niet. Vleeslul. Sorry. Echt waar? Nee, ja. ik ben ooit uh, bij uh, uh, uh, een, een uh, vergadering geweest op uh, Jersey. Echt waar? Waar ze niet een parlement hebben zoals wij dat kennen... maar dan komen ze in de kroeg bij elkaar... Nee, nee, nee. en daar hebben ze binnen een half uur hebben ze de zaak opgelost. En ik denk als wij in een iets andere setting... met elkaar zouden praten... zouden we niet bij elk onderwerp... maar bij een aantal onderwerpen ja. zaken veel maar sneller kunnen oplossen. de politiek hebben, hebben de kroegen gesloopt, uh, meneer Krol. Ja, dat is ook erg. En een ander ding wat mij echt was. Oh, dat, zit, dat, dat was ja, maar, ja, wat is dit? Zeg, dit is toch een tijd voor politieke partijen? Wat krijgen we nou, zeg? Nee, ik ga er geen nieuwsbrug van Vroeg je er zelf naar? Ja, oh, sorry, meneer Krol. Natuurlijk, een ander ding... Heeft u nog een ander ding? Nou ja, ik zou het heel fijn vinden als de recesperiode in de zomer... een stuk werd ingekort. Dat zou ja, vind de, ik ook. amen. Ja, zeker. Maar ook omdat... ja, dit, dit uh, klokkie tikt toch voor de oudere partij. Nee, maar als je nagaat hoeveel vergaderingen wij tot diep na middernacht hebben... Dan moet je toch heel eerlijk zijn. Dan moet je zeggen van, als je ochtends om tien uur begint... en je gaat door tot ver naar middernacht... dan kan je toch ook niet verwachten... dat iedereen zijn gedachten er helemaal honderd procent Nou, heeft. helemaal mee eens. Ik weet het huiskamerverhaal, dat weet ik niet. Maar de tweede vind ik helemaal goed. Maar laten we het weer eventjes hebben over de partij. Ik vond het trouwens fantastische ideeën van u, Echt uh, heel goed. <lacht> uh, ik had gisteren... Uh... Dit is eigenlijk ontzettend leuk ook. Maar we, ja, we gaan maar, verder ja, oké. Ik had eergisteren had ik een, een verjaardag van mijn vader. Oh, Die 64. Ja, leuk. En ja. ik zat naast mijn ome K. Oom oh Kees. En hoe oud is die? En die is 67. En ik had het over. Ik zeg, ik, ga, ik zit zondag uh, of maandag dan met, uh, Nicole, met hè? Henk ik Roll. Ja. Henk uh, Roll zit ik in de studio. Hij zegt: Meen je dat nou? Daar stem ik op. Daar en schrok jij van? Nee hoor. Maar ik zou even <laughs> een probleem schetsen. Ja. Oom Henk. Uh, nee, oom nee, Kees. Oom Kees heeft. Uh, een huis, denk ik, van 1,2 miljoen onder zijn hol. Ja. Hij rijdt een hele grote, dikke volvo. En ja. uh, zijn vrouw rijdt ook een hele grote, dikke volvo. Ja. Ze gaan, denk ik, zes keer per jaar op vakantie. Ja. Uh, bij elke wind vallen er uh, briefjes uh, van 50 uh, uit zijn broekzak. Uh, de man heeft. Uh, Overal gebruik van kunnen maken. Hij heeft op een gegeven moment op zijn hoogtijdagen drie hypotheken met aftrek gehad. Het maakte geen moer uit. Hij heeft zijn villa gekocht voor 10.000 gulden. Daarna weer verkocht voor tonnen meer. Hij heeft zo'n kapitaal op kunnen bouwen. En die stem dan op 50. Plus. En dat is nou het probleem van 50. Plus. Heel veel mensen die probleem. stikken van de poen. En die overal van gebruik hebben kunnen maken. Die het een superleven hebben gehad. Die gaan nu lopen piepen. Ja, maar wij willen ook wat. Dan denk ik. Jullie hebben altijd alles al gehad. Wat jij, zei even, jij, dacht, jij dacht letterlijk, val dood. Nou, dat niet. Maar ik zei wel tegen oma Kees... wat je nu doet, dat vergeef ik je nooit. Nee. Oude hufter. Nee, dat zei ik niet. Ik ja, hoop dat oh, je gegeven wordt. Ja, de... ja, maar begrijp je een beetje? Wat... Ik, begrijp, ik begrijp heel goed wat oh. je zegt. En ik heb ook altijd verteld... de sterkste schouders moeten echt de zwaarste last oh. hebben. nee toch. Maar weet je wat deze mensen ook dwars zit? Nou... Deze mensen zitten dwars dat het beeld van ouderen in de media een zeer eenzijdig beeld is. Bijvoorbeeld dat ze heel erg zeiken over problemen die niet bestaan. Oh, en als ze ze per ongeluk met de brommer voor je voeten rijden, dat ze nog kwaad worden ook. Ja. Of, dat, of dat ze stinken. Ja, dat was wel een leuk geintje. Nee, maar begrijp, Wat is het verkeerde beeld? De bejaarden in Nederland. Nee, als het toch over bejaarden gaat op tv, een nieuwsonderwerp. dan zie je altijd op de achtergrond. Zie je of mensen met een looprekje. Ja. of je ziet mensen die voor de zesde keer per jaar op vakantie gaan. Ja, en dat Terwijl is er zo. de grootste gemene deler. Ja ja Dat, dat is helemaal lopen. niet die groep. Dat zijn de mensen die in buurthuizen zorgen dat de kantine draait. Dat zijn de mensen die de sportclub draaiende houden. Dat zijn de mensen die passen op jouw uh, kleinkinderen, op jouw, op jouw kinderen. Mijn kleinkinderen? Nee, op, jou, op jouw kinderen. En die er dus voor kunnen zorgen dat jij gewoon je werk kan doen. Ik wil de economische waarde ja. van die mensen die misschien niet meer echt werken... maar die nog zo verschrikkelijk veel vrijwilligers werken. zegt u nou eens wat. Ja. Dan moet het daar niet veel meer om gaan, hoe die mensen... Wat nee, maar ik hoor u zelf ook... Ja, maar meer het omgaan. gekrabbelde zelf ook in een eigen paragraaf... van het, volgens mij uw eigen ding voor de verkiezingen... stond al, ja, de jongeren moeten eerst aan het werk geholpen worden... en dan kijken we dan die vijf... Nee, doe nou dit, licht nou eens uit waarom we die mensen zo hard nodig hebben. Ook mijn toekomst, hè, mijn nabije toekomst. Wat eigenlijk. mensen hard nodig hebben? Die oude mensen, daar is een heleboel werk voor. En daar hoor je het nooit over. Ja, nou, dat is wat ik iedere keer probeer te roepen. Maar mensen vinden die andere dingen kennelijk veel leuker... om in de media over te praten. Maar ik ben het met je eens, als je gaat kijken in Duitsland bij BMW... Daar zeggen ze, wij willen juist die auto's laten maken door mensen die iets ouder zijn, want dan wordt de kwaliteit van het product veel groter. Laat ze in Japan maar lekker met jonge mensen werken. Wij bouwen aan degelijkheid. Nou, prachtig. Dan laten we bejaarde auto's bouwen. Maar, maar, maar wat ik net even dat verhaal over mijn oom probeerde te schetsen... <laughs> ja. is namelijk, uh, want ik vind dat oh, namelijk case. echt wel een belangrijk punt... Kees Roos. Is, en dan zegt u op een gegeven moment... ja, oké, okay, die mensen die hebben dan eigenlijk mij niet nodig... qua pensioen en qua geld en oude want die zitten lekker warm er warm bij. Wat overigens heel veel mensen van die generatie hier zitten. Nee, maar dan komt het omdat het beeld niet goed is voor de bejaarde... Maar u bent toch helemaal niet in de politiek gegaan... om de beeldvorming van een bepaalde groep weer recht te zetten? Nou, wat is, dat misschien, voor, wat is dat voor Misschien onzin, zou de politiek daar juist veel meer over moeten gaan. Nou, ik heb liever gaan. dat jullie dat wat doen aan echte problemen. Ik vind echt geen probleem, dit. Uh, dat is wel degelijk een probleem. Want uh, ik kom dan altijd weer op die fantastische passage... uit het boekje Le Petit Prince. Oh. Als je tegen mensen zegt, ik heb een prachtig huis gezien... met een mooi rood dak en met geraniums voor de ramen... dan kunnen mensen zich dat huis niet voorstellen. En als je tegen iemand zegt, ik heb een huis gezien van 5 miljoen... dan zeggen ze, oh, wat mooi. Wij zouden eens wat minder dat naar getallen niet moeten in de kijken. Prince, hoor. Ik heb hem gelegen, dat maar... staat er precies nee, zo in. Nee, nee, nee, nee, Zullen we eens nee. beginnen dan? Ik vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement... jusqu'à une panne dans le dessert du y à 6 ans. Quelque chose était hey? cassé dans mon moteur. Et comme je vais avec moi, ni mécanicien ni passager, je me préparais à réussir. Toevallig ken ik het hele boekje uit mijn kop... dus ga me nou niet vertellen wat er niet en wel in, het, in de Petit petitbranche staat. Boek... Jammer, sta je er even stil waarom... dan. Nee, maar ja, waarom... Waarom... <laughs> waarom weet je dat ik er in dit boekje uit je hoofd? Ja... Maar... ja. Het is wel een beetje raar hoor, ja, dit wel wel raar, Wat hier net gebeurde. <laughs> dit gebeurde. Ik vaker? denk niet dat dit goed is hoor. Ja, dit is volgens mij het begin van, al, van, van, van, van dementie De, misschien, misschien is het wel een goede Je, reden, je bent een beetje een andere dat, taal dat, dat, in één keer hebben, vol zin Nee, eruit. ik vond het, wel, vond het wel mooi. Je lacht toch een beetje. Nee, het was ja. pra nee, prachtig. Ja. Maar waarom leer je een boekje uit je hoofd? Ja. Ik kan het je niet precies zeggen. Tijd over? Nee, ik heb het Tijd boekje gelezen, ik denk toen ik 12, 13 jaar oud was. En het maakte zo'n indruk op mij. dat ik het twee, drie keer gelezen heb. en daarna kende ik het gewoon uit mijn kop. Vind ik wel knap hoor, moet ik je zeggen. Oh, dat is ook, hebben ze ook zo'n leuk spelletje bij, bij Max, hè? Dan, ja. krijg je dus een, ja, dan krijg je dus een, een potje met kaneel. en, en, dan, en dan een, een tube Kuikident. En dan doen ze daar dan doen ze dan op een gegeven moment een doek over. en dan vragen ze op een gegeven moment. wat stond daar? En dan sta je zo'n. Zo, ja, toch een beetje iemand. Ja, een beetje uitgeroncheerd type staat dan daar. En die zegt. nou, onder zakdoek 1 zit Kuikident. En onder straks 2 zit kaneel. En dat is dan een item voor een televisieprogramma. Ik snap dat dus niet. Maar goed. Jang... Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk daar nooit naar. Het verbaast me dat jij er dus kennelijk wel naar kijkt. Ja, ik heb daar tijd voor, uh, meneer Rol. <lacht> dat blijkt ah, dan maar. Ja, joh, maakt niet uit. Helemaal goed. Eh, we gaan eens dus eventjes hebben over de, het beeld van uh, de zielige uh, bejaarde. Ja, want, de, want het schijnt toch zo te zijn, dat, je, dat heb ik altijd begrepen... als je uh, boven de 50 baan kwijtraakt, is afgelopen. Nou, ja, dus dat dat over gaat dan een jongere leeftijd. Als je boven de 45 zonder werk komt te zitten... dan is de kans dat je een nieuwe baan krijgt is, is belachelijk klein. Maar wat is er dan te kloot voor jou, dat we door moeten werken tot 67... als niemand die mensen wil hebben? Dat kan dus niet. Dat is het hele idioten van het voorstel. Maar dan ik wil zorg eerst dat er banen komen ja. en dan kun je mensen... want je jaagt nu mensen van de ene uitkering in de andere maar uitkering. Maar dan kunnen we toch zeggen, dan we, gaan we wat aan de ontslagpremie doen... en dan misschien moet het een keer zo zijn dat oudere mensen minder betaald krijgen. Nou ja, dat zijn dingen waar ik heel graag over na wil denken. Oh. En wat we ook niet moeten doen... We je moet nu zorgen dat die ontslagvergunning zo makkelijk wordt dat het juist makkelijk wordt om de oudere generatie te ontslaan. Maar ook voor jongeren, hè, want ik bedoel al die mensen die nu met een flexcontract uh, moeten werken en bijna geen enkele zekerheid hebben. Dat is echt ook niet goed. En als je gaat kijken naar andere landen, zoals Denemarken... waar men dat niet doet en waar men veel strikter is... dan zie je dat het met de economie beter gaat dan bij ons. Maar u zegt dus, uh, er is een mogelijkheid dat 50 plus is nagedenken... of zeg maar, de, de salariëring voor de oudere werknemers niet een keer aangepast moet worden. Dan mag je rustig. Kijk, je moet mensen honoreren voor datgene wat ze presteren. Ja, ja. En als je op een gegeven moment niet meer kunt presteren wat je vroeger presteerde, dan mag je daar rustig naar kijken. Nou, dat is misschien wel een goede oplossing. We gaan eventjes naar het nieuws van de 1 uur. Dus wat straks dan hebben er ook gebeuren? Bij de echte Jan met seniorenbaas uh, Henk Krol. Tot straks. En, tot zo. Uh, ook tot, oh, tot, tot straks dan, ja.